Op dit moment is 17 van de KNVB-leden vrouw. Als het aan de bond ligt komen er meer vrouwelijke spelers, trainers, bestuurders en ook scheidsrechters. Wanneer de eerste vrouw gaat fluiten in de eredivisie wil de bond niet zeggen. Het volledige verbod op alcohol bij de Belgische politie wordt opgeheven. Voortaan mag bij recepties, barbecues en andere evenementen... buiten diensttijd weer bier worden gedronken. Vroeger werd er bij de Belgische federale politie zoveel gedronken... dat er zes jaar geleden een alcoholverbod werd afgekondigd. Omdat er toen bijna niemand meer op recepties kwam... wordt de maatregel gedeeltelijk teruggedraaid. Supermarkt MT sluit vanaf vandaag definitief de deuren. De laatste vijf winkels in onder meer Enschede, Den Bos en Kaatsheuvel gaan vanmiddag dicht. Een deel wordt omgebouwd tot Jumbo of Coop. De vorige eigenaar, Groothandel Sligo, verkocht MT ruim een jaar geleden voor ruim 400 miljoen euro. In Oudijk in de provincie Utrecht is vannacht een lijnbus van Cubus uitgebrand. Er zaten zeven mensen in. Ze zijn niet gewond geraakt. De brand ontstond mogelijk toen de bus een klapband kreeg en er vonken ontstonden. De passagiers zijn met een andere bus van Cubus verder vervoerd. Het weer nog vandaag zonnig en warm. landinwaarts kan het 27 graden worden, dicht bij zee iets koeler. Ook morgen volop zon, dan wordt het 27 tot 32 graden. Mogelijk is er s'avonds plaatselijk een bui. En na het weekende wisselvallig en minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de wegwerkzaamheden bij Amsterdam op de A4, de A9 en de A10... staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp. 3 drie kilometer... en de vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs...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 zie gelijk eens een beetje mee hierop... die, Rob, die uh, schuift Houd. alles weer open en dicht. Wij gaan beginnen met het uh, tweede uur... Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio. Ik wou nog even wat zeggen, Ben. Want ja, uh, nou even dan. Ons, onze collega Leon van Es... die uh, vaak ook dit programma presenteert... Die is uh, geopereerd. Hij is weer thuis en het gaat beter. we wensen hem erg veel beterschap. We wensen hem heel veel beterschap... en hopen hem uh, gauw weer te zien. Ja. Uh, tweede uur gaan wij beginnen met uh, politiek... zoals gebruikelijk... En bij ons zit Astrid van der Veld. Die heeft een aantal vragen gesteld in de vergadering die daar. De voorzitter van Gemeen. Dat komt allemaal nog als je mij uit laat praten. En die heeft namens de GBZ een aantal vragen gesteld over de herinrichting van de boulevard. Uiteindelijk is daar een discussie ontstaan. Ik heb vanmorgen even geluisterd. Voor de duidelijkheid, welke vragen heb je gesteld, Astrid? Wij zijn erop ingegaan om de veiligheid te borgen. Dat er dus inderdaad geparkeerd gaat worden. Uh, in een, uh, ja, <kijnt> op een normalere manier als dat het college voorstelt. We ich hebben gevraagd waarom het niet mogelijk is... om beide zijden parkeren te behouden. We hebben gevraagd waarom het niet mogelijk is... om aan de zeekant parkeren te houden. En dan daar een fietspad te creëren. He, dus à la Boulevard Benaar. Het is daar ook, dus waarom daar niet? Dus ja, uh, dat, dat soort vragen. Die... Uh... Die vraag is hergesteld. Heb je daar, jij hebt, wat ik gezien heb en gelezen heb, geen bevredigend antwoord op gekregen? Nee. En hoe nu verder dan? Ja, maar nou ja, de rest van de raad heeft daar een, een, een slag op gegeven. op dat. wat voorgesteld is door het college. Maar het gaat toch weer terug? En dat terug? kan dus alle kanten op. Het, het gaat toch weer terug? Het gaat niet helemaal terug. Uh, ze willen uitgaan van dit ontwerp. Daarmee heb ik ook tegengestemd. Kan je even en, nou, uitleggen aan de luisteraars dit ontwerp? Want een heleboel mensen weten dat ook. Okay. Er gaan uh, 200 parkeerplaatsen verdwijnen langs boulevard. Paulus Paulusloot. Paulusloot. Ja. ja. Logisch. Die andere mag ja. niet parkeren. Nee, noem maar even. Dus uit. <laughs> ja, ja, ja. ja. Mooie vraag. <laughs> Ga verder. Ga verder. Dat betekent dat aan de zeezijde alle parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Men wil daar een fietsstraat creëren. Een fietsstraat. Uh, ja. Nou, dat is een hartstikke leuk middel om het verkeer te dwingen wat rustiger te rijden. Dat klopt. Alleen dat wordt over het algemeen toegepast op, uh, op wegen... waar uh, echt ja, behoorlijk autoluw is al. Dan moet je denken aan een Ventweg. Denk even aan de Vondelaan in, in, uh, in Haarlem. Daar heb je ook een uh, fietsenstraat Die loopt dus parallel aan de Vondelaan. En Vondelweg heet het daar. Hmm. Maar die is dus puur bestemd voor bewoners daar. En dan is het allemaal niet zo erg als je dat verkeer op een... Een smal rijstrookje bij elkaar propt. Twee richtingen voor de fietsers. En dan één richting voor de auto's. Allemaal prima. Maar Dan worden er gewoon aan de rechterzijde die, geparkeerd. Je hebt veel fietsers die vanaf Noordwijk... niet de Brede Rode terug gaan... maar via de boulevard terug Ja, levensgevaarlijk natuurlijk. Ja. Nou, ja. Dat zijn mensen die sowieso al de fout ingaan. Maar... Ja, ja nou, uh. dat wil men dus nu legaliseren. Moet je even denken aan de Haltestraat. Hè, ja. uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen... een van de eerste dagen dat daar... Uh, ik heb het in de vergadering ook gezegd. Mm -hmm. Dat daar dus de fietsers legaal twee richtingen op mochten. Dan heb ik uh, onze burgervader uh, net aan voor een fiets weten weg te trekken. Dus uh, ja, het is gevaarlijk. Het is vind ja, ja. ik vastgesteld. Ik wil toch terug naar die boulevard. Ik heb de schets gezien en ik zie een, een duin midden, in, uh, midden op de straat. Ja. Je zegt zelf al, uh, hier en daar is dat gevaarlijk. Als je links parkeert, om, als ik richting zuid kijk... Hè, dan parkeer ik aan de overkant van de boulevard... Ja. dan stapt er iemand uit en die wordt gelijk doodgefietst. Is het nou niet logisch bij de raad en bij het college... dat dat dan aan de andere kant zou moeten gaan staan? Uh, bij, bij, bij dit raadslid wel. Maar en hoe komt het dan dat, dat overz, een aantal mensen... Die heeft ook zijn vraagtekens. En uh, D66 een beetje. Uh, ja, nou ja goed. uiteindelijk zijn ze overstag gegaan door de woorden... Van onze wethouder, die heeft gezegd van ja, we gaan de fietsersbond dus nogmaals vragen en de politie nogmaals vragen. Ja, ik blijf zeggen, het is heel gevaarlijk. Het... Moet je je voorstellen dat je met een uh, Mazda 3, hè, dat is zo'n leuk klein sportautootje met een open dakje, ga je lekker naar het strand en dan ga je per ongeluk dan ga je parkeren achter een Volkswagen Charan Zo'n ja, mooie hoge, je grote ziet dus MPV. Ja. Helemaal niets. En dan ga je wegrijden, dan is het echt een de greep. Dat, dat zien een... we in de Halterstraat. Dat is ook dat een van de dingen waar de Haltenstraat naar voren gekomen is. Ja, en in, kijk, in de Haltestraat heb je nog de mazzel dat er winkels zijn. En winkels hebben winkelruiten. Mm -hmm. In ruiten kun je nog enige reflectie zien. Die zie je daar niet. Is er eigenlijk, uh, naar jouw mening, genoeg geluisterd naar de bewoners? Ja en nee. Uh, de bewoners die willen graag natuurlijk het parkeer aan hun zijde houden... Tegelijkertijd is naar voren gekomen dat de bewoners het liefst de rijrichting houden zoals die is. Dat blijft toch zo? Dat blijft vooralsnog zo. Maar dat is dus inderdaad een van die open zaken. Dus ik begrijp niet dat de raad ja zegt. is zegt tegen ja. Tegen iets wat helemaal nog niet vast ligt. Maar de, wat, ik, wat ik uiteindelijk uit begrepen heb, is dat de wethouder opnieuw met een plan komt. Dan heb ik het verkeerd gelezen. Maar wat, wat, wat is dan de, de wethouder de die neemt de, op en de aanmerkingen mee. Gaat dat nog bespreken met de politie en de fietsersbond. En komt dan terug naar de raad met de bevindingen daarvan. En dan gaan jullie met de hele raad weer in discussie? Uh, waarschijnlijk wel. Ja. Is het niet handig, tenminste dat verzin ik zo even... dat er iemand van de, de, de raad zou zeggen van nou, waarom doen we het niet zo? En dat heb ik gezegd en OpenZet heeft het ook gezegd. OpenZet is eigenlijk ook voorstander van, zoals ik het net vertelde, ja. als er dan parkeerplekken moeten verdwijnen. In onze ogen hoeft het niet. Uh, Leo Missebeek heeft een, uh, een, een doorsnede getekend waarop het allemaal prima past. Je hoort ook geluiden: van ja, dat, dat, dat helmgras hoeft <lacht> voor ons niet. Dat vind ik de toppunt groeit, het toppunt uh, van het plan. Dat riet groeit niet aan de boulevard. Dus het wordt helmgras. Het doet mij een beetje denken aan het eco-lint van Marijke Hebben. Oh, hou op. <laughs> maar oh, dit, wat dat wat is voor de insiders. Was er was iemand die wilde dat langs de hele. Uh, ja. van Alverstraat tot en met Bloemendaal. Het heeft ongeveer. veel geld gekost. Ja, het heeft goud geld gekost. En er is niks van over. Nou, en dat... Weinig. Het wordt vertrapt. Er uh, blijft vuil in hangen. Is... Nou ja, als, je, als je het heel even. Uh, uh, zo voor de zich bekijkt. Ik ga links parkeren, rennen over die duinen heen... en ben op de boulevard. Uh, dus nou, ga... dan moet je eerst nog eventjes uh, goed naar links kijken... want daar moeten ja, ja, van fietsers de vandaan de fiets. komen. En ook goed naar rechts, want daar komen dan ook fietsers vandaan. Ja. en dan kun je naar de overkant. Ja, dus ik denk dat het... Uh, als ik het zo zie, vind ik het gevaarlijk. Maar goed. O, oh, auto's kom je ook nog tegen. Die vergeet ik. Die rijden de, ja, die rijden de, de goede de kant, op. kant op nu. Die rijden, ja... is maar hoe je het bekijkt. Oh, ja, ja, nou Kijk, kijk een, een chauffeur... Uh, wij leren onze leerlingen altijd met de rechterhand de deur open te doen, zodat je automatisch kijkt. Een passagier, die zal dat niet doen. Die doet het ook met rechts. Die doet het ook met rechts. Dus die gooit klakkeloos de deur open. En ja, dan tuimelt daar misschien wel een, een racefietser overheen. En nou, die rijden de, je heel hard. Ja. Dus als je er één hebt, heb je er gelijk tien. Ja. Ja. Nou, als we dan 30 kilometer mogen. <laughs> de, de, de renfietser zich daar ook aan houden, dat zal die niet doen. Maar uh, ja, eigenlijk ah, ja, goed. Zie jij uh, een, een beter plan in over de Brede Rode Straat? Gewoon uh, naar noord toe? Want je, Dat is het nu ook. En dat inderdaad, regels zijn ja. niet toch over de boulevard gaan. Ja. Is dat veiliger? Het is sowieso veiliger om die fietsen geen twee richtingen... daar natuurlijk te laten gaan. Maar als je gaat herinrichten, dan moet het kunnen passen. Je kunt, de rijbaan is daar nu berekend op één stroom fietsers. En is datgene wat overblijft tussen de twee parkeervakken is best ruim kun je wat van afsnoepen... dan kun je inderdaad gewoon je fietsers... en je wandelaars langs de zee kwijt. En dat willen ze graag. Ja, dat wandelaars... dat, dat, dat, dat begrijp ik. Fietsers hou je niet tegen. En als ze inderdaad vanaf het fietspad komen... van, uh, Noordwijk, van Noordwijk... dan gaan ze niet de Brede Oodstraat. Ze gaan zelfs niet op de straat van Boulevard Nee, ze nemen het toch want ze willen ja. uitzicht naar zee hebben. Ja. Dus ze gaan dwars door het wandelend publiek heen. Schuldend en vloekend en wel... Ja. En, dat is het probleem. en het liefst met z'n vieren naast elkaar. Ja. ja. En dan heb ik ook al ja, aangehaald. Dat, de recreatieve je... fietser, dat is een ander verhaal. Nee, de helft de van A naar B-fietser. Maar ja, die wielrenners, dat is toch wel een beetje een probleem. Ja, het op is zee en lekker over het ja. uh, trottoir. Ja. Ik zie aan de andere kant de boulevard, uh, zeg maar voorbij, uh, bouw daar, uh, daar, daar lukt dat wel. Ja, daarom. Dus, dus waarom hier niet? Nee. Alleen, in, met alleen maak het wel wat, wat veiliger. Hè? Want we weten in het begin zeker... dat best wel veel mensen onderuit zijn gegaan... vanwege die, dat rare lage stoeprandje... Ja. wat dan zogenaamd de scheiding is. Die moet maar je over, qua kleur gewoon ja, ja. niet onderscheidend is. Dus maak daar een grote verschil in. En ja, aan het begin van de vergadering heb ik ook gezegd... het is een mooi plan, maar dat is het dan ook. Het ziet er mooi uit. De tekening ziet er mooi uit. De tekening uit. ziet er mooi uit. De de, de visualisatie, als je dan denkt... ja, dat is een heel mooi gebied om te lopen. Maar ja. Maar het is niet je alleen Je hebt gewoon een praktische ervaring vanuit je beroep. Ja. Dat is de schuld met andere raadsleden. Jij weet wat de gevaren zijn in het verkeer. Nou, ik weet ook dat... Uh, je als gemeente verplicht bent... om een uh, weginrichting dusdanig te doen... dat de gebruiker daarvan... Uh, meteen weet wat van hem verwacht wordt. Nou, als ik linkszijdig mag parkeren... Dan verwacht ik als bestuurder niet dat er fietsers tegemoet komen. Je kan alleen linkszijdig parkeren. Dus je is dat, wel. Wat je nu zegt, hè? is dat een toetsing die gedaan moet worden... door de politie en de veiligheidsinstellingen? Of kan je uh, dat zomaar ergens neerleken? Ja, nee, nee, dit staat in de BHBW. Dus Besluit administratieve bepalingen wegenverkeerswet. verkeerswet. Ja. En die, die, het CROW is dan weer een organisatie die dat uitwerkt voor gemeenten. Die geeft dan adviezen hoe je dingen moet inrichten. Ik weet niet of het CROW zich Nou, dat is mijn over... volgende vraag. Is daar een advies over? Nee, volgens mij niet. Ga je dat vragen nog? Nou ja, de eerste volgende keer dat het weer op tafel komt... Daar zal ik er inderdaad op inhaken. En ook ja, op het BBW-verhaal ja. Kan je induiken. Nu ben je in afwachting dat de wethouder iets doet. Kan je niet zelf initiatief nemen en dit soort adviezen vragen? Dat, um, dat zou kunnen... Uh, maar wat ik ook kan doen is gewoon kijken naar de richtlijnen en dan heb, weet ik eigenlijk al dat hmm. dit geen goed plan is maar goed, dat is een ander verhaal en dan, dan ga ik toch met Pieter mee, is het dan niet handiger en ik heb hem net al aangehaald ja. dat, je, dat welke partij dan ook gewoon eens op die boulevard gaat zitten en ik weet dat de OPZ dat al gedaan heeft uh, om te kijken van nou dit is het, het is hartstikke druk dat gebeurt er, laten we dat eens, uh, uh, ja. ontwikkelen, tekenen ik weet dat er een uh, als je technisch antwoord dat graag wil nou, doen. wat ik net al zei. Leo heeft dat al gedaan. Die heeft er ja, een doorsnede dan, gemaakt. En dat gooien je dan op tafel binnenkort. Uh, en, nou, dat is gebeurd tussen de commissiebehandeling... en de raadsbehandeling. Hmm. En wij hadden het gevoel dat het eigenlijk geen zin had... om dat te doen. Omdat we daar de meerderheid niet voor zouden, zouden halen. Dus ja, de doorsnede die Leo gemaakt heeft... je laat zien dat het wel past. Oh. Mm, maar ja... Dan moet je hem wel verder gaan uitwerken met exacte maten erbij. Ja. Maar wie is er en dan, dan zo fel tegen of zo fel voor dit plan, bedoel ik, dat ze dit willen deur drukken? Ja, ik denk voornamelijk de wethouder die er een nog mooier gebied van wil maken. Ze zegt zelf: begon ze in de commissievergadering bij de eerste beantwoording dat ze het, het mooiste gebied van Zandvoort vindt. Dus toen zei ik: van, Nou, klaar, volgende onderwerp. <lacht> dus, maar dat, dus, dat ja, was ook niet helemaal de bedoeling. Nee, dat was niet de bedoeling, nee, geloof ik. Nee, nee, nee. nee. Maar ja, we, uh, we hebben morgen weer zo'n uh, gigantisch drukke dag in Zandvoort. Ja. 30 graden, ja. Zandvoort zal vol lopen met ja. auto's, met fietsers, met wandelaars. Dat... Ja, nou, ik ga denk ik morgen wel even lekker op een bankje zitten of op een randje. Of... Zou je niet dat willen aanbevelen naar alle raadsleden? Om morgen lekker daar op een bankje te gaan zitten? Ik weet niet of we het CDA meekrijgen, werken natuurlijk. Ja, die moeten er de ja, gaan. Maar smiddels kunnen ze wel gaan. Er wordt door He? vele raadsleden gewandeld op die boulevard, want ik wandel daar ook wel eens en dan zeggen wij elkaar altijd netjes gedag. Dus het, het is heel logisch dat men daar inzicht in heeft. Morgen niet drukte? Ja, hè? ja ook. Het wordt, ook. Als het druk is loop ik daar ook. Maar het is zeker de moeite waard. Maar ik denk dat een heleboel raadsleden al best wel weten hoe het, daar, uh, hoe het zit. En dat zij uh, wachten op waar de wethouder nu mee komt. Daar wacht jij ook op. Daar wacht ik ook op, maar voorlopig heb ik nee gezegd. En dat als heeft, enige, ja. Als enige, en dat heeft puur te maken... omdat ze het wil baseren op het huidige plan. En ik, wij, wij kunnen ons gewoon niet zeg maar, op de hals halen... dat daar iets ernstigs gebeurt. Nee. Wat het gaat, het gaat... ook nog zeg maar, een, een dingetje is. Want als jij als gemeente een gevaarlijk, gevaarlijke verkeerssituatie creëert... Je bent verantwoordelijk. Daar ben je verantwoordelijk voor... Dus als er wat gebeurt, zou degene die het overkomt... zelfs de claim bij, een gemeente, bij de gemeente kunnen neerleggen? Ja. Dus als ik uh, uh, als passagier uitstap... en ik word half doodgereden door, uh, door een fietser... zou zo. ik dat bij de gemeente neer kunnen leggen? Van luister vrienden, jullie hebben een onveilige situatie gecreëerd. Ja, in principe. Ja? Oh, ja. Maar dan zou de gemeente advies gevraagd moeten hebben... aan al die instanties die jij doet en die zeggen van nou... Uh, Meneer Zonneveld, het is helemaal niet gevaarlijk, kijk maar. Nee, nou ja, wat ik weet, ze hebben wel adviezen ingewonnen natuurlijk bij de, de, de politie. Mm -hmm. en daar, daar zit natuurlijk ook een verkeersdeskundige. En die schijnt gezegd hebben dat het kan. Maar het gaat mij eigenlijk om die hogere instanties. Ja. ja, maar ja goed, je moet ergens beginnen met je adviezen. In, ja, dat, doen, begrijp ik, dat begrijp ik. En uh, de hogere instantie, kijk, het BHBB kan een gemeente niet verplichten iets te doen. Nee, maar wel een, een goed advies geven. Het zijn verkeerste verkeerstechnici. Nou ja, het PRBW is geen bureau natuurlijk. Het is gewoon uh, opgetekend. Anders, mm -hmm. Om het maar zo te zeggen. En uh, ja, het CROW kan natuurlijk wel adviezen geven. Ja. ja ik weet niet of dat gedaan is. Wanneer uh, verwacht jij uh, de en volgende En dan verhaal? die 200 parkeerplaatsen. Hè? Want daar fietsen we nu even overheen. Oh ja, die parkeerplaatsen. We, we zijn allemaal druk met that's... parkeerplaatsen in Zandvoort. Ja. En er zijn er uh, links uh, een stuk of 100. En rechts een stuk of 100. Als je het allemaal wegpoetst, dan is het min 200. Ik ben daar ook eens op een bankje gaan zitten. En ik vond het heel mooi. Als je schuin ingeparkeerd zou staan aan de boulevardkant. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, maar dan moet je dus wel de fietser ook weer aan de zeekant houden. Anders is het wel gevaarlijk. Maar um, dat is een optie, het schuin parkeren. Maar er blijft nog steeds de optie gewoon aan twee zijden parkeren. Het scheelt... de huidige, uh... Ik heb het even uitgereden. Ja. Heel, heel grof. Ben ik uitgegaan dat we niet zo heel veel mooie dagen hebben deze zomer... scheelt de gemeente toch 90.000 euro aan inkomsten. Van dat, de, dat is de geldkant. Dat is de geldkant. Ja, maar wel belangrijk. En die mag we ook niet vergeten natuurlijk. Maar dat ja, is ook ieder jaar. Ja, ja, ieder jaar. Goed, uh, gezien de tijd gaan wij uh, afwachten. Ik ja, ben ja, volgende nou, volgende nou, wel blij dat ik even hier was om dit te vertellen. Graag gedaan. Echt waar. Nou, het is weer een stukje duidelijkheid nu. voor je. Ja, nou, Nogmaals, optisch is het een mooi plan.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 For our rise. As ten more passengers climb inside, last on is a woman of 300 pounds. Where will space for her be found? With a shock, we realize she's heading our way. Oh God, this isn't gonna be our day.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 And on downtown, the conductor collects our fare and smiles White girls, that's all Jamaican style What an experience this is for us A trip into Kingston on a mini-bus system Let's go. Ja, en we zijn weer aangeland bij het volgende. U hoort natuurlijk uh, de, de White Girls van een minibus van The Word. En we zitten aan tafel op dit moment met Kees Dreisma van Springtij Architecten. En er zijn een aantal onderwerpen die we even met hem willen bepraten. Uh, natuurlijk, je bent genomineerd voor een prijs nieuwbouw in Amsterdam. Daar komen we zo meteen op. Maar wat mij aantrekt, dat is... Je hebt met een maquette hierbij over de Paradijsweg... En dat is natuurlijk vroeger keurschilder. Um, maar dat is niet zomaar een wonentje. <coughs> dat zijn een heleboel nieuwbouw. Maar in die paradijsweg, ik weet het goede van Ger Loogman. Die had daar ook een, een, een, paradij, een paradijsje gemaakt. Waar die gemaakt kunstwerk Dat is, is allemaal hier. Er is al zo weinig ruimte in die paradijsweg. Als je daar er doorheen hoog, fietst. Er was, uh, ja. Als je dan al die loodsen en die kleine gebouwtjes ziet. Wat jij daar ontwikkeld hebt. Kan je er iets maar zou... weg? Kees, uh... We gaan bovenaan beginnen, hoge weg. Ja, als je de hoge weg doorloopt, dan heb je de, de paradijsweg. En dan zie je al die kleine pandjes. Nou zie ik op die maquette dat je een heel eind naar achteren gaat. Welk pand precies pak jij aan? Goedemorgen. Um, we beginnen even de hoge weg. Bovenaan. We beginnen aan de hoge weg. En dan staan er een aantal panden. Dan heb je op een gegeven moment je aan je linker. Ja, op een gegeven moment ja. heb je naar de linkerkant heb je de sportschool. Heb je daar zitten, dan ga je nog door. Uh, en dan op een gegeven moment... dan uh, kom je een, uh, een grote loods kom je daar tegen. Dus in de jaren negentig uh, uh, is die gebouwd. En, uh, en die loods, die hele grote loods... waar opslag zat van Keur, die gaan we vervangen. En uh, daar komt uh, een hotel in. En dat hebben we geprobeerd om... Uh, dat zo goed mogelijk bij die straat aan te laten sluiten. Met, uh, in plaats van daar één groot blok van te maken... Wat in eerste instantie wel de, de vraag was van de opdrachtgever. Om toch dat wat naar beneden te brengen. en in kleinere uh, huizen uh, van, uh, van te maken. Zodat het ook. Want uh, dat is de karakteristiek van, van de Paradijsweg: zijn die schuurtjes en die wat, wat ad hoc. Uh, maar uh, het, dingen? het hotel. Maar die kleine gebouwtjes die daarvoor staan. dus achter Friesland, Hotel uh, Friesland, wat vroeger was. Daar waren ook allemaal kleine gebouwtjes. Ja. Dat oh, die heeft diezelfde ontwikkelaar, WR Holland, die heeft dat ook gekocht. En die gaat daar ook hotels gaat die daar maken. En wel, er staat nu zo'n hele mooie houten schuur. Nou, Opdracht die wij bijvoorbeeld al meekregen. Nou, kun je er wat mee om die te laten staan? Hè? Om zoveel mogelijk het her te gebruiken van die bestaande dingen die daar op dit moment ook zitten. En aan de overkant, de sportschool, daar achterbij ook zo'n rij met huisjes en dergelijke. Ja. De, uh, die niet. Ik, dit, ja, oh, die, ja. ja dat is, uh, nou, er zijn, op dit moment zit er heel veel beweging in die Paradijsweg. Er uh, stond nog een huis te koop, ze zijn En uh, Paradijsweg 8 is ook. Uh, dus er, er gebeurt een heleboel. Het belangrijkste is natuurlijk dat je die sfeer van die kleine huizen. En er mag een beetje rommelig zijn, uh, die, die achterstraten van de, van de Hoge Weg. En dat heeft die charme, dat er echt verschillende loodsen, uh, schuurtjes, huizen mm -hmm. en dergelijke... en die variatie, die proberen we wel zo goed mogelijk in stand te, te houden. Je ziet uh, de, de voorkant, de paradijsweg, maar dan ga je een heel eind naar achteren toe. Tot hoe ver loopt dat door? De, uh, uh, tot het einde van, uh, van, van het pand. Ik mij is dit de Ooster, uh, Oosterweg. En ja. uh, tot, uh, tot, tot het einde loopt het door. Ja. Uh, Zo'n grote loods nu op dit moment ook is. Ja, ja. Ik zie drie, vier daakjes. Worden dat uh, aan elkaar gekoppelde hotelkamers? Uh, nee, dat zijn allemaal afzonderlijke hotelkamers. Oké. Okay. Ja, het zijn ongeveer uh, hotelkamers van 25 vierkante uh, zijn... meter. Dus een beetje een kleinschalig hotelproject in de Paradijsweg? Ja. En het is wel dusdanig ook opgezet dat. Uh, mocht op een gegeven moment uh, het hotel wezen... Uh, en ik zie dat voorlopig niet gebeuren met de EV1 uh, op komst... maar uh, mocht dat wat naar beneden gaan... dan zou je ja. het op kunnen zetten naar jongerenhuisvesting. Vandaar dat ze ook wel uh, ze ietsje groter gemaakt hebben. Uh, waarmee dus die toekomstwaarde ook overheen blijft. De tekening is uh, uh, klaar. Ja. Het wordt gepresenteerd. Ja, de omgevingsvergunning is, uh, is, is af. En uh, ze, ze zijn begonnen... Dus uh, de lotie staat er nu nog. En volgens mij beginnen ze maandag of in ieder geval komende week met, uh, met de sloop. Wat is de bouwtijd ongeveer? Nou, over het algemeen bij de meeste projecten is 9 uh, is, is, is maanden uh, tot een jaar zo is, is de bouw. Dus de voor het verstappen uh, event van Formule 1 is klaar? Ja, toen dat in één keer doorging <laughs> toen ik zag ik uh, wel dat ze in één keer wel heel blij, heel, blij werden. Ja, al drie keer dus <laughs> De tribune praat ook even mee over. <laughs> ja, ja. Maar Kees, buiten uh, de, de, de Formule 1 en dat gaat ongetwijfeld uh, nog wel eens een keer te sprake komen. Zou dit over negen maanden staan? Ja. Kijk, ja, Kijk nou, ik nou, ben niet door de Dat betekent geen Ik geld. denk dat Pieter het helemaal op gaat kopen en daarna gaat verhuren. <laughs> maar ik denk, de kans krijgt hij niet, want het wordt al een hotel. Prachtig project, tenminste, dat zien ik we. Zelf, zelf. Uh, ik hoop dat de mensen het ook leuk kunnen zien. Een keer. We gaan even over naar uh, iets anders. Want er ligt een hele mooie tekening. Uh, is de foto's. Foto's van uh, uh, het. Ons podium heet het project. Uh, in, in, hiervoor heb ik heel even kort met je gepraat. En toen race je uh, haar alweer te bergen. Want waar ben ik aan begonnen, riep je nog. Oef. Het is natuurlijk een mooi project. Ja. Het is een, uh, een, een ja, ik mag het wel flatgebouw noemen. Appartementengebouw. Ja, en mensen mochten zelf verzinnen hoe ze dat gingen doen. Ja. Uh, hoe, hoe schakel je dat? Want normaal als architect teken je iets. En nu zegt uh, iemand, een klant, die zegt... Nou, ik laat ik het hokje ernaast ook wel erbij hebben. Ja, nou, dat, uh, wat we gedaan hebben is... we kregen een bouwvolume uh, van de gemeente. En uh, we hebben een hele bouwgroep we bij elkaar gehaald. Uh, met, met, met mensen. En die mochten dan zelf bepalen... of ze twee verdiepingen boven elkaar of naast elkaar... Uh, en uh, het enige wat wij bepaalden... waar zit de meterkast en waar zitten de alle leidingen? En daarnaast mochten de mensen zelf bepalen... waar de slaapkamer en hoeveel... En, uh, en dat was inderdaad uh, uh, heel veel tekenwerk. Kreeg die ja. aannemer geen koppijn. Ja, <laughs> ja. die waren ze erg blij met ons. Uh, <laughs> en om, om met name ook even uh, uh, al dat verschil... Uh, niet helemaal wat we moesten van de stedenbouwkundigen... Moesten, hadden we, kregen we hele stringente richtlijnen. Het moest horizontaal geleed worden. Het moest aansluiten bij de omgeving. En toen hebben we wel een, een buitenkant uh, met elkaar bedacht... die gewoon heel sterk is. Dat zijn die. De plantenbakken die helemaal rondom de buitenkant zitten. En, en daarbinnen mochten inderdaad alle mensen zelf bepalen. Hoe gaat dat? Je, je, je zet de, de contouren neer. En dan komen mensen die vinden het interessant. Hoe gaat zo'n proces? Want ik, ik kom daar en denk, nou vind ik wel mooi zo'n appartement. En dan zeg jij tegen mij, nou, je mag er ook twee of je mag er één boven elkaar. Ja, want in de crisis zijn we er begonnen. En toen liep het natuurlijk niet ja. zo heel hard... Uh, en, uh, maar gaandeweg uh, loste de crisis op. En toen werd er toch in één keer wel heilig vechten om, uh, uh, uh, om alle, uh, alle units. Dus eerst kwamen alle kijkers die kwamen uit Nieuw-West. En daarna kwamen ze alleen nog maar uit Zuid. Uh, en uh, nou, het is een beetje een mengelmoes geworden van, uh, van mensen die daar dus nu in zitten. Nou, maar met hoeveel dus is... mensen moet je praten? Het zijn 54 woningen. Dus je kunt je voorstellen dat, uh, dat je dan met uh, de, de, de heer en, en de vrouw... en dan hebben de kinderen ook nog wat zeer. Dus het zijn inderdaad wel uh, veel gesprekken. En dan onderling nog geen ruzies. van ik wil ja. dat, dat erbij. Uiteraard. Ja, maar dat krijg je niet. En dat ik, dan... ik heb zoiets van nou ja, als ik nou dit neem en jij neemt dat... dan blijft er een kamer over. Een appartement. Uh, nou, dat, zou, dat zou kunnen. Maar uiteindelijk zijn ze Uiteindelijk allemaal is ouder. alles, uh, alles is gewoon, uh, ja, ingepuzzeld. Uh, Voor is wel: je krijgt allemaal vriendjes die erin gaan wonen. Wat je zegt is ja. gelijk hoor. Want uh, uh, we hadden dus heel veel bijeenkomsten met elkaar. En uh, ze mochten ze ook de hele binnenkant mochten ze zelf gaan, gaan aankleden. En uh, dat maakte dus ook wel dat ook iedereen kende elkaar kende voordat ze gingen wonen. En dat zie je dus nu ook. Dus een hele levendige appgroep. En, uh, en dat maakt het uh, toch wel een heel, al heel gezellig. En ze, ze zijn ook heel mondig. Dus je moet inderdaad ook wel uh, met iedereen uh, even goed, goed doorpraten van uh, hoe kunnen we dit oplossen. Maar dit kan de... je nooit alleen. Hoeveel medewerkers nee. heb je die... Al die praatjes te Ja, ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Nee, nee. Met onze medewerkers. En uh, we hebben uh, samen met Vinkbouw uh, hebben we dit gemaakt. En uh, die hebben ook een deel van de kopersbegeleiding op zich genomen. En... Die, uh, bouwkundig vind ik het, het geweldig. Dus ik wil daar al wat meer van weten. Leuk hè, dit? Je kan, je kan pas leidingen leggen. Als iemand gekozen hebt voor ik, ik ga in de breedte of ik ga in de hoogte heb je eerst al die gesprekken ja. moeten voeren... en ja. daarna ben je opnieuw gaan tekenen om... Ja, uh, die ja precies je, zoals je het zegt. Zware, ja. dus heel, heel ja, dat is raar, dat is heel intensief. Dat vergt wel wat planning, inderdaad. En, dat is allemaal... Van uh, tevoren hadden we het helemaal in de planning opgezet. Uh, tot dan uh, kan iedereen meegaan. Uh, op het laatste moment worden er natuurlijk dus wel eens wat, zijn er natuurlijk wel eens wat afzeggingen... omdat iemand zijn financiering niet rondkrijgt. Uh, en dan wordt het wel lastiger omdat de leidingen er ja. wel leren. Maar dan, dan verkoop je het appartement zoals het is, toch? Ja, klopt. Ja, okay. Maar alles is verkocht? Alles, verkocht. alles is verkocht. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk... Uh, uh, het was natuurlijk aan het einde, uh, toen de crisis uh, heel erg voorbij was... Uh, ging het echt als wat voor brandjes. En iedereen uh, die het gekocht heeft, die is ontzettend blij. Want bij de oplevering had iedereen ongeveer al een, een ton aan meerwaarde... Uh, dus uh, ik hoor heel weinig wankel. Je hoort weinig Maar je krijgt er wel een prijs voor als je er een beetje mee zit. Ik hoop het wel. Ja. Ik hoop dat mensen stemmen. Uh, dat, dat kan inderdaad op, uh, uh, op, uh, uh, op de site van uh, Nieuwbouw Amsterdam uh, 2019. En uh, er zit ook nog een link op onze eigen site van springtijarchitecten.nl. Uh, uh, dus uh, bij deze een oproep om allemaal uh, op dit mooie gebouw uh, te Nieuwbouw Nieuwbouwamsterdam.nl 2019. Of via springtij, en dan kies je op ons podium. Ja. Nou heb je dit gemaakt. Zijn er nu meer van dat soort plannen in nee, Amsterdam? Uh, dit dit eens, maar nooit meer. Succes geweest. Uh, nou, wat ze, dit, dit was een, een, inderdaad een experiment, en uh, ze, ze hebben uh, nu wel gezegd: nou, het is misschien wel handig. Uh, ook moet het een hele grote tafel zijn, maar wellicht is het wel verstandig dat ze allemaal aan één tafel kunnen. En dan is het wat makkelijker te managen. Uh, dus dan heb je 15 woningen. Dat is, uh, maar dit was inderdaad wel een monsterklos. Dus, uh. het, uh, het is heel vernieuwend, dit uh, project. Maar ik kan me ook voorstellen dat je... Uh, nu dat allemaal zo een beetje goed gegaan is... <coughs> denkt van, uh, hier moet niet meer aan beginnen. Of het moet kleinschalig zijn. Nou, je weet nu waar, waar de valkuilen zitten. Dus ja. je zou, ik zou dat juist wel graag nog een keer willen. Omdat je dus nu... Het wiel uitgevonden hebt en uh, daar veel. Uh, en wat is je grootste valkuil hebben? geweest? Nou, dat zijn inderdaad wel die gesprekken. Oh. En dat toch iedereen je in het weekend weet te vinden van ah, ik wil toch die badkamer naar de andere kant hebben. Uh, dat, dat, zijn, dat moet inderdaad wat, wat iets beter gestroomlijnd dan op een gegeven moment. Die aannemer zegt nooit meer. Ja wel, ja. ja, oh. ja want, uh, wij doen nog uh, verschillende dingen met diezelfde aannemer. Ik okay. ja. denk dat hij het uit. ook wel een interessant uh, uh, gegeven vindt, zoiets. Ja, absoluut. Ja. Maar dit idee kan je overal toepassen in Nederland. Niet ja. alleen Amsterdam. Ja, nee, dit kan, als je dus inderdaad uh, een locatie weet vinden... en uh, met heel veel mensen uh, alle groep kan vormen... dan kun je uh, al heel snel kun je echt gebouwen op maat kun je voor iedereen gaan maken. En dit, dit is een, een maatkostuum en dat is ook wel heel erg leuk. Goed hè? Hartstikke goed. Ik heb nog één laatste vraag. en uh, Dat gaat een beetje over de bezetting van woningen. Ik zie heel veel kantoorpanden leegstaan. Is het interessant om daar eens naar te kijken voor dit soort dingen? Ja, alleen op dit moment zijn de bouwprijzen dusdanig hoog dat dat best lastig is om met verbouw uh, lege mm -hmm. kantoren. Uh, en, en de kantorenmarkt trekt ook alweer wat aan, hoor. Maar uh, met name die hoge bouwprijzen zijn op dit mm -hmm. moment wel uh, hetgeen wat de tijd toegroeit. Ik kwam erop, omdat ik dit echt zo'n schakelding zie waar alles open ligt, totdat iedereen gekozen heeft. Kees, wij gaan stemmen op ons podium... en ik hoop dat de rest van uh, Nederland dat ook gaat doen... op uh, Nieuwbouw Amsterdam 2019 of op springtij.nl, uh, denk ik. En de paradijsweg zo snel mogelijk beginnen. Bouwen en over negen maanden stap. <lacht> Kees, ja, dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. We're gonna shout to the top, shout, we're gonna shout to the top, shout, we're gonna shout to the top, shout, we're gonna shout to the top. Ja, en uh, dit was Shout to the Top van Stark Council. Um, we zitten aan tafel met, uh, zeg ik wel eens, het, uh, het tempo team. En dan hebben we het natuurlijk over uh, Ankie en Martine Jastra, want uh, we praten nog eventjes over... De wandelvierdaagse die volgende week dinsdag begint. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En uh, naar aanleiding van jullie eerder interview vorige week... wat ik heb beluisterd in Portugal... dacht ik, hé... Hey, internationaal. Hé, hey, daar gaat iets daar mis. Daar is je ook pas achter, hoor. Daar ja, gaat iets mis. Ja. Ja. Daar gaat iets mis. Want uh, jullie hadden het ook over de hondenvierdaagse Ja. Een groot festijn dat je ook je hond mee moet, kan nemen, mee moet nemen... en lekker wandelen... En vertrekken vanaf de Protestantse kerk, Kerkplein, enthousiaste middenstanders daar. En dat geeft de mogelijkheid voor nieuwe tochten. Waterleidingduinen. Ja, ja. Dat is mooi. Heel mooi. En wat doe je dan met die honden? Oh. oh, is dat je vraag? Oh, maar die honden hebben een alternatieve route, Pieter. Want we mogen geen honden in duin. tuin. Nee. nee. Nee? Dus dat is half nagedacht, Pieter. Maar dat was vorige week niet zo uh, naar voren gebracht. Nee. Toen dacht ik, nou, lekker met je hond door de duinen gaan lopen. Nee, maar alle hondenbezitters van Zandvoort weten dat toch ook? Au, au, Daar ga ik wel vanuit. Kijk, jij hebt geen hond, jij bent geen hondbezitter. Nee, maar hoe ga je, ja. nee. hoe ga je dit dan oplossen? Nou, nou, goede alternatieve route. De honden lopen door en de mensen gaan door de waterlijn. Precies, en de honden volgen de botjes. En de een Er is een, een heel, heel spoor met hondenkoekjes, Pieter. En heel spoor met hondenkoekjes. En dan komen ze elkaar weer tegen. Het is natuurlijk inderdaad wat Pieter, de niet-hondenbezitter, <coughs> uh, uh, denkt. Die hoort waterlijn in duin. En dan denk je, ja, die honden mogen niet in. Hoe, hoe heb je dat opgelost? de ja, andere route, maar dus ja. niet door de waterlijn. Nee, dus ze nee, komen nee. elkaar weer tegen. Oh, oké. Okay, dus omhoewel is splitst dat? Ze lopen onderweg van de brede rode naar het Pannenkoekhuis... lopen ze gewoon de Zandvoertelaar naar het Pannenkoekhuis... en dan pakken ze hem weer op de route. De honden of ook de bezitters van die honden? nou, bijna, nou, nee, maar... ja. Anders hebben we ook handhaven, het is... en uh... Het is niet alleen een honden, niet bezitter, maar... Nee, we willen niet handhaving uh, de dag hebben. We... Oké, okay, hoe gaat de inschrijving? E nou ja... Uh... Het gaat uh, redelijk, maar het kan nog, ik denk dat er ook heel veel mensen wachten, wat doet het weer? Het lijkt de vismaaltijd wel. Ja. ja. Het het is, wel. Vind je dat niet lastig? Nou, soms wel, weet je. En ook wat wij al ieder jaar ook vertellen, van, uh, dan heb je heel veel kaarten, denk je. Dan denk je, nou, dat is wel aardig, netjes. En dan zie je op de route zoveel mensen. En ik denk, nou... Check je dat op die route? Ja. Nou, dat valt niet te checken. Kijk, wat uh, wel gebeurt natuurlijk... Uh, we willen namens uh, de sponsoren... die het natuurlijk hun lekk lekkere appels en uh, ijsjes... en dergelijke uh, weer beschikbaar stellen... ook daarover bedanken. En dat wordt gecontroleerd. Ze krijgen die uh, sponsoring gewoon op kaart. Ja, ja. Dan denk ik van, ja... Dan is het zo, toch een soort controle. So, een soort controle, maar ja, wij vinden deur, het toch wel deur. eigenlijk leuker. Het is natuurlijk belachelijk dat de ouders meelopen en uh, geen kaartje kopen. En, nee. en pissig zijn als ze geen appel mogen. Dat en ik ja, er is toch wel een ijsje over. Ja, want ik hoef helemaal geen medaille te hebben. Precies, en een, klein mm. wel, kinder, een appel. en een klein kind in de kinderwagen meenemen... en daar wel een ijsje voor willen bij op park. Ja, dus ja. ja, ja, ja het gaat om wil. niet uh, om het ijsje te geven. Want dat zijn we natuurlijk niet. Maar ja, als je tegen de sponsoren zegt van... Uh, dinsdag weten we ongeveer hoeveel mensen er lopen en dan geven we het aantal door. Ja, en als je dan net op het laatste tekort komt, dat het er toch uh, gebeurt, ja, dat vind ik gewoon jammer. Ja, als, als, als illegaal, uh, illegaal een ijsje meeneemt of een appel, dan komt de legale, die komt eraan en die zegt van ja, hey, ik wel dat, dat is niet maar, leuk, maar als je dat nee, ouders, moet je toch zelf ook ik Dat ja, vind ik ook. Dat hopen we ieder jaar uh, wel, want het is toch ook leuk voor later om te zeggen: van ah, kijk man, dat hebben we toch samen gelopen, we hebben alle twee die medaille. En voor de prijs, hoef ik niet te laat. En er zijn Eigenlijk, hele medailles van de Wandelsportbond. Exact, ja. de officiële medailles. Er zijn ook hele officiële medailles ook. Maar dan gaan we toch nog even een oproepje doen. Ja. Ga niet ja. illegaal lopen, maar koop gewoon een kaartje. En doe dat nu al via uh, de Zandvoortse Vierdaagse website. Nou, de nou, nee. keer naar de Bruna. Of oh, ja. naar Benne voor naar de, de winkel. Of die naar, naar Rabbel. Ja, Rabbel ja. is nieuw. Die ons uh, ook uh, als kaartverkooppunt is. Daar zijn we heel blij mee. Zeker omdat de locatie veranderd is van het Rode Kruis... dat we dus alle dagen lopen op het Kerkplein. De ondernemerskerkplein heeft dat uh, verzoek al meerdere keren gedaan. En nu dachten we, nou, na twintig jaar, dat wordt de 21ste keer... laten we nu gewoon ook and totaal andere routes uh, doen. Dan kan je ook de andere kant uh, op... het is, Bij de hockeyclub en bij het Rode Kruis is het makkelijk weglopen. Uh, nu zit je met een heleboel wandelaars op het Kerkplein... Ja. die stroming, gaat dat goed? Ja, gaan we gaan wel goed zorgen voor een routing, hoor. Dat komt in orde. Ja, ik, ja. ik, ik dus kan me zo voorstellen, gelijk, honderd man de lopen ja. kleine krocht op... of, of de grote ja. krocht, of de halte staat in. Ja. Nou, het scheelt dat de eerste avond moeten ze een kaart ophalen op naam. Dus dat gaat altijd wat gefaseerder. Ja. ja. maar de tweede dag staan ze om, uh, wat is het, zeven uur, staan ja. ze klaar om... Uh, ja, half zeven. Half zeven. Ja. zeven. Ja. zeven staat nou, ja. de ervaring is dat de mensen om half zes al voor de, de deur staan. Ja. Maar ja. om die al eigenlijk graag weg. Doen, half dan, ja. zeven ja, gaat dat pas gebeuren. ja. Maar nog heel even die kaartjes, koop ze alsjeblieft <kijkt> voor de koop, Want het scheelt heel veel tijd bij de start. En ze zijn nu 5 euro. En als je ze dinsdag gaat kopen, zijn ze 6 euro. Nou ja, dat is dus, in ieder geval 1 euro winst. Als je Precies, die je... heb je nu al vast te pakken. Nou, dus, dus koop je kaart nu. Koop je kaart nu, ga naar... Uh, ook de ouders en de begeleiders. Hè? Ja, en de honden. En de honden. Ja, want ook de hond, als je er niet bent, hebben we het weer fantastisch gedaan. Zoals ieder jaar. Hè? Altijd Vertel weer eens. De honden krijgen een drinkbakje mee, dus dat ze onderweg overal kunnen drinken. En bij elke controlepost staat dus limo en een appel of een ijsje en hondenkoekjes. En, en, maar, dan kan je, dan kan en je de bakje even vullen. Ja, en uh, vorig jaar was er een jongen, was heel erg gulzig, dus die greep uit de hondenkoekbakjes en deed meteen eens zijn hond. Lekker! Ja, jongen. Lekker, hè? Uh, ja, joh. <laughs> Lekker, hè? <laughs> en de honden krijgen een medaille, uh, een penning. Uh, gegrafeerd met hun eigen naam, dus uh, na afloop. Ja. En dat wordt allemaal gesponsord door de dierenwinkel. Door Ben -Engineer. Dus je moet wel aangeven of je een kleine en middelmatige een grote hond hebt. Een grote hond krijgt een grote penning. En een kleine hond krijgt een kleine penning. Kijk, ze worden ja, op maag gemaakt. Ja, Pieter. net een details, jongen. Ja, ja, net de thuis. ja, ja dan dan Zou dan jij als niet-hondenbezitter de... toch wat aan moeten besteden? Dat ja, zal wel een hond nemen, Pieter. Ja. Ja. Nou, nou, nou. nou, nou. Ja. ja, dus zo. Dus nee, het wordt helemaal leuk. Het wordt inderdaad helemaal leuk. Volgende week blijft het redelijk weer. Dus dat ja. heb uh, je gelukkig ook mee. En... Dan kan je ook nog kiezen tussen 5 en 10 kilometer. Oh ja. Dat hebben we nog helemaal niet verteld. Maar we hebben hele trouwe wandelaars die enorm de pas erin zetten. En die wandelen 10 kilometer elke avond. Hoe is die, die verhouding uh, 5 tot 10 kilometer in, ja. in publiek? Het is wel 90-10. Ja? Ja, het gros loopt ja. 5. Het zijn uh, een aantal mensen die het team het de 10 wandelen. zijn dus de straffe wandelaars. Ja, echt met zo'n korte broek en de wandelschoenen aan. Huptasje en gaan. Rugzakje op. Ja, huppé. En lopen. Precies. En dan reken je allemaal met een plastic tas voor de appels. Nee, dus dat kan ook. Een en ander is uh, duidelijk geworden, Pieter. Of ja, heb je nog denk, meer? Denk, vragen over door. honden. Ja. Dus uh, je zorgen in Portugal zijn nu uh, opgelost? Ja, die weg, denk denken ze niet aan. Het, uh, Pieter, je kent ons toch? waarom juist? Toch? Maar bij, bij deze hebben jullie commentaar kunnen leveren op Pieter. Ja. En Pieter heeft zijn vragen kunnen stellen aan. Heel goed. Nogmaals dank, net als vorige week, voor de komst. Ja, graag, graag. Ik wens jullie heel veel plezier met de wandelvierdaagse. Inderdaad, mensen, koop het kaartje van tevoren. Want het moet anders dringen worden op het kerkplein. Ja. En dat willen we dan beslissen. Ah, dus ja, We moeten dan in de rij staan en uh, duurt het zo lang, duurt het zo lang. Maar ja, Waarom? we moeten toch alle gegevens hebben. Hè? Daar gaat het om. Oké, okay, wij gaan even een klein stukje muziek draaien. En daarna sluiten we alles weer af. Oké, okay. doei doei.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 Some girls. Dat wist hij natuurlijk. Dat mag ook wel, Naar zoveel dames eh, we, gaan, we gaan afsluiten dit, uh, deze uitzending. Eerst een, een waarschuwing. Uh, maandag aanstaande, 3 juni. Gaat natuurlijk om 12 uur de sirene. Maar ook een NL-alert. Dus schrik niet als je uh, verbonden bent. dat opeens in telefoon gaat. Heb je dat nog niet? Dan kan je nu op NL-alert. in de computer je telefoon daarop inrichten. En het is belangrijk dat een aantal mensen dat heeft. Aanstaande maandag. 12 uur, schrik niet. Mededeling, na Goedemorgen Zandvoort om 12 uur... kunt u luisteren naar een uitzending van CFM Oud-Zandvoort uit 2013. Waarin Anke Joustra terugblikt met Leni Faber op Hotel Faber. Ja, in de Kostelwoordstraat. Ja, is hotel in de Inmiddels ook uitgebreid naar de achterkant, hè? Ja. <laughs> Wat natuurlijk altijd nog een fijne uh, hotel is. Zeker als daar de bijeenkomsten zijn van babbelwagen, uh, kravenjasclubs en anderen. Dat doen ze heel erg goed. Uh, wij gaan iedereen weer bedanken die uh, aan deze uitzending heeft uh, meegedaan. En zeker Rob Harms, die een extra dienst heeft gedraaid. Rob ontzettend bedankt. Ook voor het knutselen met de microfoons waar je uh, redelijk mee bezig geweest bent. De muziek is gedaan door Kort Draaier en de redactie, Gert van Kuik. En de eindredactie als vanuit. Gerry Rutte, die overigens met vakantie gaat. Prettige vakantie gewenst namens ons. Uh, de koffie is gedaan door Rick van Schie en ook door uh, Gerry. En de presentatie door Pieter Joustra. En Ben Zonneveld. En wij wensen jullie allemaal een prettig weekend.